9 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Koning Abdullah van Jordanië heeft het parlement ontbonden... om de weg vrij te maken voor nieuwe verkiezingen. De maatregel wordt gezien als een poging om onrust in het land te voorkomen... en om tegemoet te komen aan de roep om hervormingen. Ondanks het besluit van de koning houdt de moslimbroederschap... vandaag in de hoofdstad Amman een manifestatie ter redding van de natie, wordt gezegd. Het protest in Jordanië verloopt in tegenstelling tot andere Arabische landen vreedzaam. De voornaamste eis van de moslimbroederschap is dat de macht van de koning wordt beperkt... en dat het parlement meer macht krijgt, bijvoorbeeld door de nieuwe premier te benoemen. Abdullah heeft gezegd dat het parlement die bevoegdheid krijgt. In het verleden heeft hij al een paar keer het parlement ontbonden. Net als zijn vader Hussein is Abdullah tot nu toe onomstreden in Jordanië. De protestbeweging vraagt niet om zijn aftreden.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 De VN-veiligheidsraad heeft het mortieraanval van Syrië... op een Turkse grensstad in de krachtigste bewoordingen veroordeeld. Woensdag kwam een Syrische mortiergranaat op Turks grondgebied terecht. Daarbij kwamen vijf burgers om het leven. Volgens Damaskus is er sprake van een tragisch ongeluk. In de verklaring zegt de Veiligheidsraad... dat zulke schendingen van het internationaal recht... onmiddellijk moeten stoppen en niet meer mogen voorkomen. Nederlanders boeken steeds vaker een korte hotelvakantie in eigen land.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 Awb verkeersinformatie met 28 files, inmiddels minder dan 100 kilometer. 95 om precies te zijn. Het drukste moment was een half uurtje geleden met 130 kilometer file. Nou, voor een vrijdagochtend is dat enorm veel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam rijdt het nog langzaam tussen Maarsen en Apkoude. Dat komt door een ongeluk eerder vanochtend. Alle rijstroken zijn wel weer open. En in Friesland op de A7 vanaf de Afsluitdijk naar Herenveen, Daar staat tussen knopend Jouren en Herenveen west 4 kilometer. andere kant op ook 4 kilometer file. In de richting van Heerenveen is de weg nog afgesloten. Richting, in westelijke richting, of oostelijke richting dus. Tussen Oude Haske en Heerenveen-West. Er is een ongeluk gebeurd. En volgens Rijkswaterstaat gaat de weg pas over een uur weer open. Kom je vanaf de Afzuidijk en wil je naar Heerenveen of verder... kies dan voor de route via Leeuwarden. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... staat tussen Beverwijk-Oost en knoopert bad Dorp 10 kilometer. En de A27 Almere-Utrecht tussen Emnes en Beeldhoven 8 kilometer file.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 Goedemorgen, u hoort zo de Consumentenbond over wat er niet deugt... aan die tarieven voor diensten in verpleeg- en verzorgingstehuizen. In de strijd om het presidentschap van het machtigste land ter wereld... gaat het nu om Pino. En hoe lang kan het nog? Wanneer u wilt een rookpauze nemen? Ja, want even een stiekem een sigaretje roken kan duur uitpakken voor werknemers van Scheepswerg IHC Merwede. Heel duur zelfs. In het uiterste geval, als iemand keer op keer staat te paffen, kan het hem zijn winstuitkering kosten. Bert van der Sluis gaat over het personeel bij de Scheepswerf. Meneer van der Sluis, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel bedraagt die winstuitkering dan? Dat kan uh, oplopen tot uh, maximaal 10% van het uh, loon van een werknemer, het jaarloon. En dat kan iemand echt kwijtraken als hij keer op keer staat te roken? Dan moet het wel heel extreem zijn. Wat is heel extreem? Nou, Het accent wordt nu heel erg gelegd op, uh, op, het, uh, op het sanctiebeleid. En, uh, daar waar het eigenlijk gaat om het beleid wat er helemaal achter zit. En uiteindelijk is niet vrijblijvend. Dus als iemand gewoon notoire de regels negeert... dan moet je wel de mogelijkheid hebben om te zeggen tot hier en niet verder. Ja, legt, u, legt u dat beleid erachter uh, is uit dan? Waarom wilt u het niet? Um, wij hebben een uh, gezondheidsbeleid ingezet een uh, paar jaar geleden, omdat wij allemaal zien dat we langer moeten gaan werken. Uh, de vroegpensioenregelingen worden afgeschaft. 1,62 jaar is niet meer. Wij moeten allemaal werken tot 6,67 jaar. En daar moet je niet op je 60's over na gaan denken van, oh wacht even. Maar daar moet je echt gewoon al in de veel eerder stadium aan denken. En dat is wat wij faciliteren. Uh, door middel van uh, arbo op locatie, fysiotherapie, een gezondheidsmanager, reïntegratietrajecten en dat soort zaken meer. Gezonde voeding, sportieve activiteiten en niet roken op de werkplek. U wilt dus gezonder personeel, maar ja, uh, roken is niet verboden. Roken is niet verboden en uh, dat is drinken ook niet en uh, dat is te hard rijden wel. Maar op een gegeven moment gaat het er ja. wel om dat iemand die uh, continu staat te roken op zijn werkplek uh, niet aan het werk is. Uh, daar kan een ander last van hebben. Uh, wettelijk heeft een ieder recht op een uh, ro gezonde rookvrije werkplek. Ja, maar dat is, dat, is in de, dat is in de wet natuurlijk geregeld. Hè? Dat uh, daar mag niet gerookt worden in ruimtes waar ook andere mensen aan het werk zijn. Ja. Maar ho hoe ver vindt u dat u zich mag bemoeien met de leefomstandigheden van mensen? Uh, je mag je met de leefomstandigheden van mensen bemoeien uh, tot aan de, wat we zeggen, de wet op de privacy. En dat maakt dat iemand die uh, in, een, uh, in een kantooromgeving zit, uh, dat meeroken uh, niet aan de orde is. Uh, wij moeten zorgen dat iemand een gezonde werkplek heeft, dat hij gezond en veilig kan werken. Zeker ook bij ons in de scheepsbouw. Ja. Uh, of, en uh, daar moeten wij faciliteiten voor richten. En dat is ook wat wij doen. Ja, nu even ja. uw sanctiebeleid. Dan toch nog even. Hè? Want er zijn meer bedrijven die uh, straffen, het roken bestraffen. voor Bijvoorbeeld via vakantiedagen of een prikklok. Maar dan gaat het om de tijd die ermee verloren gaat. Ja. U zet er zelfs geldstraffen op. Mag dat? Uh, dat is niet verboden. En uh, wat dat betreft uh, zijn er meer bedrijven die. Uh, een nog veel strikter sanctiebeleid hebben. Zeker als je zoiets uh, wat bedrijven waar met brandgevaarlijke stoffen wordt gewerkt, dan kun je op staande voet ontslagen worden. Ja, maar dat, dat is nog dus... wel een andere reden, want dan breng je het, het bedrijf natuurlijk in gevaar. Nee, dat klopt. Maar uh, ik denk dat, uh, dat als je zegt van ik wil een rookvrije werkplek aanbieden aan de medewerkers, aan de medewerkers, dat het iedereen da daar moet meewerken. Ja, maar dit vrij, gaat niet. Uh, met, met uh, alle respect natuurlijk, meneer Van der Stuy, dit gaat iets verder. Want die werkplek die is wel vrij, rookvrij. Maar u, u beboet dus ook als mensen te vaak naar buiten gaan om even die ja, op te steken. maar, maar het, het overtreden van spelregels die je met elkaar afspreekt binnen een bedrijf, daar kun je op een gegeven moment ook zeggen van daar heb ik een sanctie voor. Ja. En als iedereen op de hoogte is van die sanctie en dat weet en willen zijn weten als de regels overtreedt, dan mag je daar ook uh, wat tegenover zetten. Wat vindt uw personeel daarvan? Uh, ik heb heel veel medewerkers die dit uh, positief uh, beantwoorden. Er zijn uh, al 30, 40 medewerkers die zich op hebben gegeven voor een stoppen met roken cursus. Er zijn veel medewerkers uh, echt gewoon demonstratief gestopt met roken. En die ook aangeven van ik ben blij dat ik nu een stok achter de deur heb. Want roken is niet gezond voor mijn lijf. Dat voel ik ook. Het is ook nog eens een keer duur. En ik ben blij dat mijn werkgever dit doet. En er zal altijd een categorie zijn die zegt van... Hij wat vervelend, want ik wil om het uur een kwartiertje naar buiten... om pas paar te kunnen roken. Maar dat is dus niet meer uh, mogelijk? Dat kan niet meer dat, bij u? Dat is niet aan de orde, dat klopt. Bert van der Sluis van IHC Meerwede, de scheepswerf. Dank u wel. Vroeg uw gedaan. Goedemorgen. Dag. Het is tien minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verpleeghuizen zijn niet open over de extra kosten... die ze mensen in rekening brengen voor bijvoorbeeld het verzorgen van de was. Een extra wandelingetje of het merken van kleding... De kosten kunnen flink oplopen, concludeert de Consumentenbond... na onderzoek onder 120 instellingen in Nederland. Van de Consumentenbond. Sandra de Jong? Ja, helemaal goed. Goedemorgen. Ja, het stond er even niet bij, maar ik denk ik, ik, ik, ik, ik, ik gewoon. Ja, heel goed. Um, u heeft die kosten boven water proberen te krijgen. Um, Werkten ze allemaal... Uh... Vrolijk mee met u? Nee, jammer genoeg niet. Nee, Het heeft ons echt wel heel wat moeite gekost... om uh, maar net iets uh, meer dan de helft van de informatie boven te krijgen. Uh, we zijn eigenlijk uh, de weg gaan bewandelen die iedereen zou doen. Je gaat eerst op websites kijken, brochures aanvragen. Ja. Nou, We vonden slechts op, uh, in eerste instantie op 22 websites en 9 brochures... een overzicht uh, van de kosten van de aanvullende diensten. En dat terwijl de Nederlandse Zorgautoriteit toch zegt... dat dat bekend moet worden gemaakt. Ja, dat, dat, dat, dat vinden wij ook. Dat zijn we helemaal met eens, dat het bekend moet worden gemaakt. Alleen blijkt inderdaad door ons onderzoek dat het niet zo is. We zijn vervolgens door blijven... Dus hebben we hebben diverse mailtjes gestuurd, telefoontjes gestuurd, via onszelf en via mystery shoppers. En uiteindelijk hebben wij 66 van de 120 instellingen die we onderzocht hebben, de meeste tarieven los weten te krijgen. En wat kost het dan bijvoorbeeld, de was doen of een wandeling maken? Nou, dat kan erg uiteenlopen. lopen. De kosten voor een wandeling kan bijvoorbeeld variëren tussen 25 en 50 euro per uur. Pardon? Pardon? Uh, 50 ja, euro per uur? Dat kan inderdaad voorkomen. En hetzelfde geldt voor de was. Het kan variëren van 32 tot 120 euro voor wasbeurten. 120 euro per wasbeurt. Niet voor eentje nee zeker oh. niet, nee nee, <laughs> dat Goed. is dan voor meerdere keren pas. Je moet je bijvoorbeeld voorstellen dat dan wordt gezegd van, uh, goh, er is inderdaad een tweede een, tweede douche, een extra douchbeurt, uh, kost bijvoorbeeld 21,55 per half uur. Um, dus die kosten variëren ook nog wel eens. En dan blijkt het eigenlijk als wij gaan vragen van, goh, wat is dat extra dan? Ja, dan, is het, dan is het drie keer per week, gaat wel de, de lukkers onderbij betalen, maar vaker, dan moet je betalen. Dus het zijn de meest uiteenlopende kosten. En mag, dat is nou net het verwarrende. Ja, en, en mag dat? Want zijn er geen richtlijnen voor? Ja, het mag, het mag inderdaad. Er mogen kosten voor berekend worden, afhankelijk ook natuurlijk of het wel of niet ziektegerelateerd is, want dat is wel heel belangrijk. Als je bijvoorbeeld diabetes hebt, dan heb je een pedicurebehandeling, moet dan bijvoorbeeld geregeld worden. Uh, maar heel veel kosten mogen doorberekend worden. Maar ja. wat wij natuurlijk daaraan storend vinden, die moet je ook wel weten... voordat je natuurlijk zo'n instelling ingaat. Precies, want dan kun je nog kiezen. Ik ga Correct. hier wel in of ik ga naar een volgende. Ja, ja inderdaad. Dan ja. kan je kijken wat is eigenlijk mijn budgetje moet je voorstellen. Mensen die alleen van een AOW rond moeten komen... hebben zo'n 296 euro per maand nog te besteden. Nou, met dit soort bedragen loopt natuurlijk het potje erg op. Ja, Wat vindt u, wat vindt u trouwens, want ik, ik verbaas me net even over zo'n bedrag... maar wat vindt u zelf van die tarieven eigenlijk? Ja, Soms zijn ze erg uh, indrukwekkend. Om het heel veel te zeggen. Ja, ja, ik, ja. Kijk, we hebben natuurlijk heel erg onderzocht hoe duidelijk de informatie is. Uh, dus daar hebben we echt naar gekeken. En dit bleek daaruit voor te komen. En dan kwamen ook nog deze bedragen eroverheen. Dus bij elkaar is het en niet duidelijk. bedoel, je ziet niet van tevoren wat het is. En die kosten kunnen nog eens heel erg oplopen. Dus mensen kunnen echt voor ongelooflijk onaangename verrassingen komen te staan. Wie betaalt dit? die zelf vaak hè? de mensen die inderdaad een eigen budget hebben, want je bent nou, een eigen bijdrage ook verplicht, afhankelijk van de indicatie uh, van de benodigde zorg. Nee, ja, precies. Je, je levert een eigen bijdrage aan, die is inkomensafhankelijk, maar het, het gaat voor het grootste deel toch ook uit de AWBZ. Ja, het klopt ook uit de AWBZ inderdaad. En uh, misschien wilt u zich daar niet over uitlaten, maar is het dan te makkelijk om dat maar te krijgen van de AWBZ? Doen ze uh, maar wat, die tehuizen? Uh, dat, dat weet ik niet zo goed, want dat zou inderdaad een, een, een mooi onderzoek zijn... om te kijken van, goh, wat gaat daar aan die kant dan wellicht mis. Uh, het is alleen wel zo dat uh, als wij die informatie al niet boven krijgen... Uh, ja, dat, die, die moet toch voor iedereen beschikbaar zijn. Hopelijk is die wel voor uh, alle mensen die zich met de verrekeningen bezighouden inzichtelijk. Ja, hebben de tehuizen ook al beterschap beloofd? Een aantal hebben wetenschap beloofd. Een aantal hebben ook gezegd er is een administratieve fout gemaakt. Dus er komt bijvoorbeeld naar een mevrouw die bij ons, waar ons melding was gemaakt 500 euro terug. Het is natuurlijk nogal wat uh, wat, daarin staat, uh, wat daarin gaat gebeuren. Ja. Sander de Jong van de Consumentenbond, hartelijk dank okay. voor uw uitleg. En Geert Wilders heeft inmiddels uh, getweet, heb ik al voorgelezen. Schandelijk vindt hij deze praktijk. En de PVV heeft nu ook een spoeddebat aangevraagd over de prijzen die de instellingen hanteren.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 Thank goodness somebody is finally getting tough on Big Bird. It's about time. We didn't know that Big Bird was driving the federal deficit. One of the big news makers of the debate last night was uh, Big Bird, believe it or not. So listen to this, mentions of Big Bird spiked by almost 800,000% right after that. Fired. I mean, my son was devastated when he heard that Big Bird might be killed. I mean, really. No one's gonna kill Big Bird. They're just talking about taking him off of welfare. That's gonna solve our budget crisis, not funding Big Bird. Gotcha. Ja, die laatste debatanalist gelooft er niet erg in dat Pino een oplossing zou kunnen zijn van de crisis. Hij heeft ook niet dood, hij moet wat minder luxe krijgen. Daar gaat het om in de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Den Haag wint de strijd aan met de jeugdwerkloosheid. Mark Robin Visser zoekt de hele ochtend al uit hoe dat dan moet gaan gebeuren. En hij is nog niet zo heel veel wijzer, maar u hoort hem nog een keer, zo dadelijk. Keersinformatie nu bij de AWB, Dennis Mooij, met een verdacht lange hardnekkige vrijdagochtendspits. Ja, voor een vrijdag is het inderdaad enorm druk. Er staan nu nog 25 files, 80 kilometer bij elkaar opgeteld. Het hoogtepunt was 130 kilometer, zo'n kleine drie kwartier geleden. Dit zijn nog de plekken waar je de meeste vertraging oploopt. De A7 vanaf de Afzouddijk naar Herenveen. Tussen het Jouren en Heerenveen-West staat het stil over 4 kilometer, want de weg is daar nog dicht vanwege een ongeluk. Andere kant op staat ook 3 kilometer file. Kom je vanaf de Afzouddijk en wil je naar Heerenveen of verder, volgt dan de route via Leeuwarden. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen... 9 kilometer tussen Beverwijk Wijk Oosten en het knooppunt Raasdorp, En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht... tussen Emnes en Beeldhoven, 10 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. A night like this. Gaan we naar Den Haag. De stad die de strijd aangaat met de jeugdwerkloosheid. Maar Robin Visser is er al de hele ochtend. En hij spreekt daar verder met wethouder Henk Kool van Sociale Zaken. Ja, ik heb uh, al twee dingen van uh, wethouder Kool uh, gehoord. In de eerste plaats noemde u de opleidingen, de, de scholen. Dat die jongeren dus weer terug moeten nemen... Zo, zolang ze niet uh, een opleiding hebben afgerond en nog geen werk hebben. Toen vroeg ik aan u, zitten die scholen daar eigenlijk op te wachten? Want er komen natuurlijk ook steeds weer nieuwe jongeren bij. Jawel, en het is natuurlijk lastig, want binnen het onderwijs euh, nou, zijn jongeren afgehaakt op een of andere manier. Dus als wij dan, als ze zich bij ons melden, weer terugglijden naar het onderwijs, dan is dat ingewikkeld. We, we gaan toch met het onderwijs aan de slag. Om te kijken of er speciale klassen, in ieder geval opvangklassen, kunnen worden gecreëerd. Zodat mensen en jongeren niet thuis komen te zitten. Want hoe langer men thuis zit, hoe moeilijker het wordt om ja. uh, mensen weer in beweging te krijgen. Laten we dit eerst eventjes behandelen, nog die opleidingen. Dennis Wiersma van FNV Jong. Er zijn natuurlijk ook veel jongeren die willen helemaal niet naar school. Nee, uh, zeker. En dat zijn ook vaak jongeren die ook al wat langere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En als die zich nu vaak melden bij de gemeente, worden ze net meteen weer teruggestuurd. Dan komen ze over vier weken uh, vaak weer pas terug. Hè. En wij zeggen, je moet meteen die diagnose stellen, zodat je ze ook direct in een traject kan, uh, kan stoppen. Dat ja. is één. En voor die jongeren moet je het ook mogelijk maken om werkervaring op te doen. Hè. Bijvoorbeeld met een beurs, een soort van startersbeurs uh, zou onze voorkeur hebben. Die je inzet voor maximaal een half jaar, dat je aanbiedt bij een bedrijf extra aantrekkelijk bent om daar te werken... omdat de gemeente jou helpt met een beurs in je levensonderhoud. Ja. Want, meneer dat was geloof ik het tweede punt... wat u noemde stageplekken. Precies, en dat is, het is heel merkwaardig, maar je ziet elke keer dat als er een crisis is en het uh, wat moeilijk gaat in het bedrijfsleven, dat ook dan de stageplaatsen afnemen. Het lijkt dan wel alsof bedrijven zich gaan concentreren op hun hardcore en niet bereid zijn om uh, mensen in opleiding te nemen. Dat is, dat is een slechte strategie. Dus wij gaan uh, campagne voeren, ook naar de bedrijven toe. Gelukkig uh, hebben we goede bedrijven in Den Haag waar dat ook kan, zodat mensen gewoon op stage kunnen, leerervaring op kunnen doen. Uh, en dan vervolgens in zo'n bedrijf kunnen instromen. Toen ik aan het werk ging, uh, toen ben ik ook begonnen als stagiaire... bij Radio Stad in Amsterdam. En wat gebeurt er dan? dan? Dan ken je de mensen, de mensen leren jou kennen... en dan is de kans veel groter dat je aan een baan komt. Ja. Dus dat is het tweede wat we gaan doen. Ja. Maar meneer de wethouder, dat zijn toch allemaal dingen die nu ook al gebeuren. Wat is hier nou eigenlijk nieuw aan? Nou, wat nieuw is dat we het samen doen met FNV Jong. Daar ben ik ja. ontzettend blij om, want met de jongeren dus zelf aan de slag... Dat moet helpen, en als met FNV Jong, die ook veel bedrijven kennen... we naar die bedrijven toe gaan voor stageplaatsen... dan heb ik een goede hoop op dat we meer mensen aan de slag kunnen helpen. Maar u zegt, het moet, het, het moet helpen, eh, dat klinkt ook een beetje wanhopig. Nou, het probleem is natuurlijk ook heel groot. Het wanhopige vind ik dat ik me nog kan herinneren van de jaren tachtig... dat hele generaties verloren gingen. Mm -hmm. En van hun achttiende tot hun veertigste, vijfenveertigste... gewoon thuis hebben gezeten op de bank, dat is verschrikkelijk. Maar er is een ander punt. We hebben de mensen straks ook hard nodig. Door de vergrijzing zie je dat je straks mensen tekort gaat komen. En het is ontzettend moeilijk om mensen die je lange tijd op de bank hebt hebben zitten... Uh, om die weer aan de praat te krijgen. Dus ga alsjeblieft wat doen. Ja. En dat betekent dus ook investeren, bijna tegen de klippen op investeren... want het economische tij, eh, dat heeft u natuurlijk enorm tegen. Maar dat moet je slim doen. Ik, ik heb er een hekel aan om een handje op te houden bij het Rijk om extra geld. Eh, maar je kan ook in de fiscale sfeer het een en ander doen. Hè? Dus als werkgevers bereid zijn om jongeren op te nemen... zou je daar eh, een fiscale aftrek voor mogelijk kunnen maken. Dan is het no cure no P. Als je geen jongeren hebt, dan heb je geen belastingvoordeel. Neem je die wel, dan heb je dat... Wel, ja. En dat zou een hele goede stimulans kunnen zijn. En dat is dus eigenlijk impliciet een oproep aan het nieuwe kabinet? Precies, en ik heb goede hoop op dat ze naar mij luisteren. <laughs> Aldus P van de A-wethouder Henk Kool van Den Haag en uh, Dennis Biersma van de FVV Jong ook hartelijk dank. Groeten uit Den Haag. Van Mark-Robin Visser, die was daar de hele ochtend. Harder Gold, Southern Man, Comes a Time. Het zijn bekende nummers uit het enorme oeuvre van Neil Young, een van de meest markante popmuzikanten uit de jaren zestig. Na al die liedjes schreef hij zijn autobiografie, Waging Heavy Peace, zoiets als Zware Vrede. Jeroen Wielaert las het boek en sprak erover met specialist Constant Meijers. Hij ontmoette Neil Young voor het eerst op zijn ranch in Californië in 1974, de tijd van Harvest en Heart of Gold.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 Neil Young hoort u zingen, maar schrijven doet hij ook. Hij schreef zijn autobiografie Waging Heavy Peace. Bijdrage hoort u van Jeroen Wielaerts. Half tien, einde van dit NOS Radio 1 journaal. Ga naar de KRO, neemt het over naar half tien. Karel Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Wat ga je doen? Apotheken kunnen, als ze hun werk beter gaan doen... een grote bezuiniging opleveren op onze medische kosten. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd. Er dreigt chaos in het HBO, het hoger beroepsonderwijs, te ontstaan... door het afschaffen van die langste debuite. Hè? Want het is nog volslagen onduidelijk hoe dat in de praktijk teruggedraaid wordt. En het HBO wil dat staatssecretaris Zelstra onmiddellijk komt... met richtlijnen, vandaag nog eigenlijk. Dat er meer hoort u zometeen in KRO. Goedemorgen. Nederland, na het nieuws van half tien. Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Koning Abdullah van Jordanië heeft het parlement ontbonden. Want dan kunnen er nieuwe verkiezingen komen. Het wordt gezien als een poging om onrust in Jordanië te voorkomen. En om tegemoet te komen aan de roep om hervormingen. De republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney heeft een omstreden uitspraak van hem volkomen fout genoemd. Hij doelde op zijn opmerking dat 47% van de Amerikanen slachtoffers van de overheid zijn die toch wel op Obama gaan stemmen. Verpleegverzorgingstehuizen zijn vaag over extra kosten... die in rekening worden gebracht aan bewoners. Dat zegt de Consumentenbond na eigen onderzoek. Bejaardenhuizen mogen extra geld vragen voor bijvoorbeeld het doen van de was... of het maken van een wandeling met een begeleider. En de abortusboot van de Nederlandse actiegroep Women on Waves... heeft vannacht de territoriale wateren van Marokko verlaten. De Marokkaanse marine begeleide het schip uit de haven van Marina Smeer. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB verkeersinformatie. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Roelofaar en 2 en de Hoofddorp nog 4 kilometer. En op de A7 tussen Jouwen en Herenveen staat het in beide richtingen vast over 5 kilometer. In de richting van Herenveen, dus een oostelijke richting, is de weg nog dicht tussen Oude Hasken en Herenveen West door een ongeluk. Kom je vanaf de Afzardijk en wil je naar Herenveen of verder, volg dan de route via Leewarden. Op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen staat tussen Bevenwijk Oost en op 8 kilometer. En op de A27 al meer. Utrecht daar staat voor Utrecht Noord 7 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl Johan de Zwart een betere apotheek scheelt de zorg een hoop geld. Het hoger beroepsonderwijs eist onmiddellijk duidelijkheid over de chaos rond het afschaffen van de langstudeerboete. Spanning in Srebrenica rond burgemeestersverkiezing en het ochtendmuur van Cisca Dresselhuis. Het is ruim twee minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Arnhem. Door de crisis komen consumenten maar wat graag spullen halen in de krimloopwinkel. Maar brengen? Oma. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. Of reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl. Goed functionerende apotheken kunnen een grote bezuiniging opleveren op medische kosten. Dat blijkt uit onderzoek dat vandaag wordt gepresenteerd op het jaarcongres van de apothekersvereniging KNNP. Goedemorgen, Bart Smals, hoofdbestuurslid van die KNNP. Goedemorgen. Voor wat voor bezuiniging kunt u zorgen? Tussen de 500 en 750 miljoen. Zo, en Tussen... hoe gaan we dat bij elkaar uh, schrapen? <laughs> nou, het is met, namelijk, uh, met name kosten die bezuinigd kunnen worden door het voorkomen van uh, ziekenhuisopnames... of andere medische kosten die veroorzaakt worden door, door uh, niet goed geneesmiddelgebruik. Niet goed geneesmiddelgebruik, uh, ja. het niet goed voorschrijven van geneesmiddelen ook? Nou, ook gedeeltelijk, maar met name zeg maar, kijk, de apothekers die hebben uh, een, uh, een hele lange opleiding gehad om uh, van alles te weten over geneesmiddelen en hoe je ze die goed kan gebruiken. Ja. En wat het onderzoek uitwijst is dat als die kennis en kunde van die apotheker uh, effectief uh, ingezet wordt, dat je daarmee nog een hele grote bezuiniging kan uh, realiseren. En nou, die bezuiniging is natuurlijk fijn voor de, voor de overheid, maar ook mm -hmm. uh, patiënten komen dus niet in het ziekenhuis. Dus ja, voor mensen maar... is het ook... Als ik het goed begrijp, kan het dus een stuk effectiever. En is dat op dit moment laat dat nogal te wensen over. Uh, nou, het, het is nu zo dat uh, apothekers to, uh, tot op heden eigenlijk niet in staat worden gesteld om daar het maximale uit te halen. Maar het is toch een kerntaak van apothekers om de goede medicijnen en ook de juiste combinaties... en die ook efficiënt voor te schrijven? Klopt. Dat is toch gewoon het werk van apotheker? Klopt, klopt. helemaal. Dus uh, wat apothekers nu voor het uh, grootste gedeelte doen is als je een recept krijgt, uh, dus als een patiënt bij mij in de apotheek komt en die, en die geeft mij een recept, dan kijk ik of dat kan met de andere geneesmiddelen. Ja. Maar er zijn nog wat andere dingen rondom die geneesmiddelen die ook van belang zijn, waar, waar je nu wel tijd in stopt, maar waar ik eigenlijk meer tijd in wil stoppen als apotheker. Wat, en, wat geeft u zo'n voorbeeld waar u nu tijd in stopt, maar waar u nog meer tijd in wil stoppen? Nou, de, de, de, dat staat ook in het onderzoek. Hè. Er zijn eigenlijk drie dingen. Eén is uh, zeg maar de opname-ontslagmedicatie. Dus komt dat, dat de dokter die dan uh, de behandeling overneemt goed weet wat iemand gebruikt en waarom iemand uh, uh, geneesmiddelen gebruikt. En andersom, als iemand uit het ziekenhuis komt, dat ik dan weer goed weet van die patiënt wat hij moet gebruiken. Eerke, weleens... u bedoelt de apotheker? Ja, ja, en dan, nou ja, goed, nee, het gaat natuurlijk om de patiënt... dat hij goed weet wat hij moet gebruiken, ja. maar daar kan ik die patiënt dan mee helpen. En um, uh, wat, hè, want wat bijvoorbeeld wel eens voorkomt, is dat iemand thuis komt... en dan uh, vanuit het ziekenhuis een, uh, een maagzuurremmer uh, krijgt. En uh, thuis mm -hmm. dat ook al gebruikt, maar een ander merk. En dat niet in de gaten heeft en dan ze allebei gaat slikken. Ik doe maar wat. Ja. Nou hoor ik tot nu toe alleen maar zaken waarvan ik denk... ja, dat is gewoon een keer een taak van de apotheek. Nou ja, Die moet daar toch op letten? Wat mensen krijgen, welke combinaties... Uh, of het niet dubbel is voorgeschreven? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. Dus uh, ik vind ook dat wij dat gewoon moeten Dus u doet uw werk tot op heden eigenlijk gewoon niet goed? Nee. nee, kijk, nee, nee, nee, kijk, wij, wij zeggen, er zijn een paar extra taken, zoals bijvoorbeeld... Ja. Maar het is toch geen extra taak? We zeggen net, het is een kerntaak en dat bent u met me eens. Nou ja, nee, die opname ontslagmedicatie, die, dat okay. is dat iets, iets wat, wat sinds kort zeg maar, ook benoemd is in de, in de manier waarop de apotheken uh, gehonoreerd kunnen worden. En, en daar, wordt, uh, nou ja, daar wordt nog onvoldoende gecontracteerd door de verzekeraars. En ik ben het helemaal met u eens, want dat is een taak die gewoon bij de apotheek thuis hoort. Je ja? kunt altijd wel naar een ander wijze en om geld vragen. Maar ja, als dat gewoon uh, je kerntaak uh, is. Nee, ik vraag niet om geld, want ik denk zelfs dat geld te verdienen valt. Want ik ja. denk dat, hè, dat, en dat wijst dat onderzoek ook uit, hè, dat, dat dus als dat, als dat goed en optimaal uh, uh, gebruikt wordt, die kennis en kunde, dat je dan uh, dus grote bedragen kan uh, bezuinigen. Ja. En kijk, ik ben het heel met u eens dat dat in de apotheek thuis hoort, maar op het moment dat, uh, dat er onvoldoende aandacht voor is en, en uh, onvoldoende ingekocht wordt via de verzekeraars, hè, want de verzekeraar gaat voor u als patiënt, koopt die zeg maar die zorg in, uh -huh. dat is het idee als dat ja. onvoldoende wordt ingekocht, dan, uh, dan, ja, dan, dan gebeurt dat dus niet. En dat is gewoon een zonde van het geld. Nee, maar u wijst toch wel erg naar die verzekeraar, vind ik, hoor. Uh, nou, waarom? Nee, hoor. Nee, kijk, weet u wat... Nou, dat weet ik niet. Er is, uh, er is nu uh, in het onderzoek staat ook dat uh, op dit moment, zeg maar, door al die ingrepen die wij doen, waarvan u ook zegt, nou, dat hoort bij die apotheek, dat, ja. dat levert al 125 tot 150 miljoen euro per jaar op. En wij, de, nou ja, die indruk heb ik ook. Ik zie, ik wil graag nog meer doen op dat gebied en ik zie ook mogelijkheden. En en daarvoor is dat onderzoek en dat bewijst dus ja. ook van, nou ja, daar kan nog, daar kan nog meer gebeuren. Ja. Maar ja, ik kan. Maar wat is er dan nodig om om zodat er nog meer kan gebeuren? Nou, dat, kijk, wij willen graag met verzekeraars in overleg over hoe we, voor, hoe we apothekers verder kunnen stimuleren om die rol goed uh, op te pakken en dat in te vullen. Dus mm -hmm. dat betekent het contract, in de contract afspreken dat apothekers de, de opname ontslagmedicatiebegeleiding doen. Dat ze, want er zijn nog twee andere dingen, medication review. Dus wat wij graag willen is, als mensen meer dan vijf middelen gebruiken, dat je dan nog eens even rustig kijkt of al die middelen wel wel goed bij elkaar kunnen. Hè? Ja. Dus op het moment dat het recept krijgt, dan kijk ik van... gaan die middelen bij elkaar niet? Nou, dat, dat gebeurt sowieso natuurlijk. Daar hoeft u dat mag een... ik hopen, ja. Dat gaat ook heel goed. Um, ja, gaat dat goed? Soms, soms, uh, soms is het handig om middelen die elkaar niet rechtstreeks bijten... die wel bij elkaar kunnen... kan toch soms een, een, een handige keuze zijn. Hè? Als twee dokters verschillende middelen uh, mm -hmm. uh, voorschrijven... Eigenlijk dan... moet de apotheek een veel meer... hoe zeg je dat? Uh, Coördinerende rol krijgen. Ja, nou ja, de schakel in, het, in de hele keten. Coördinerend klinkt wat, wat pedant, vind ik, maar. Uh, Waarom? Uh, de, de, daar maar, komt de, alles de, samen, daar komen alle medicijnen samen. Ja. Nou, hè, wat de verschillende artsen bij één patiënt voorschrijven. Ja. ja, maar samenwerken met de voorschrijvers. en dan samen tot het beste resultaat voor de patiënt komen. daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus ja. Kijk, en ik, wij willen absoluut niet op de, op de stoel van de dokter gaan zitten. Dat is, dat is absoluut niet de bedoeling. Nee, maar jullie hebben het overzicht. Daar ja. gaat het even om. Ja, nou ja, goed. En, ik, en, en met dat overzicht kunnen wij af en toe, uh, denk ik, hele slimme dingen zeggen. Ja. En, en als we daar meer gebruik van maken van die slimme dingen, dan kunnen we ook nog heel veel geld bezuinigen. Ja, en... want dan ga je efficiënter werken en niet dubbel medicijnen voorschrijven ja. of de verkeerde medicijnen... waardoor de medische kosten alleen maar oplopen. Ja, nou, en Kortom, alles gaat zicht, beter werken als u en... uw werk beter doet. Ja. Nou, en het mooiste is natuurlijk dat patiënten dan ook minder worden opgenomen in het ziekenhuis en zo. Hè? Dus voor patiënten is dat natuurlijk ook fantastisch. En daar gaat het natuurlijk om. Kijk, en, en mijn dag, ja. er zit maar acht uur in een dag. Of tenminste werkuren. En uh, ik wil daar graag uh, meer energie in stoppen. Maar ja, ik kan me ook niet in tweeën delen, dus. Nee. Oké. Okay. Het is helder. Dank u wel. Bart Smals, hoofdbestuurslid van de KNNP. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. De kinderboekenweek is volop aan de gang. Maar wat is nou het populairste kinderboek? Rietje Nievaart van de kinderboekenwinkel in Amsterdam heeft het antwoord. Pluk van de pettenflet, daar genieten kinderen nog steeds enorm van. Pluk is een jongen met een rode hijskraan. En geen vader, geen moeder. En een jongen in de hoofdrol die hele dappere avonturen bleef. Dat is een geweldig boek als je rond de vijf bent. Voor iets oudere kinderen gaat de meeste belangstelling uit naar... De nieuwste van Paul van Loon, die speelt in de Efteling. Dus dat is heel herkenbaar, hè? dat is lekker spannend. En veel kinderen houden van een spannend boek. Weer Wolf Nachtbaan heet het boek. Voor de nog oudere leeftijd, zeg maar, dan ben ik aangekomen bij de bovenbouw van de basisschool. Is absoluut het leven van een loser favoriet. Er zijn vijf boeken van. En dat is een jongen die zichzelf hoogbegaafd vindt. Hij vindt zichzelf eigenlijk de leukste persoon die hij kent. En dat is om te lachen, dat is echt ...duikpijn van het lachen zo geestig. Rietje Nievaart van de kinderboekenwinkel in Amsterdam. Als u een vraag heeft bij het nieuws kunt u ons mailen... Goedemorgen Nederland.karo.nl. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Arnhem. Roy hirkens. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Wat bent u daar op bezoek? Ik ben op zoek naar een bed. Want? Uh, nou, mijn uh, kleine dochter die, uh, is uit haar bed gegroeid. En ik ben nu op zoek naar een iets groter bed. En komt u vaak hier in de kringloopwinkel om uh, spullen te zoeken, te kopen? Ja, ik probeer toch zeker wel één keer in de week hier uh, wat rond te snuffelen. Meestal als ik iets wil kopen, dan ga ik altijd eerst even naar de kringloop toe. Om te kijken of het hier staat. En uh, daarna ga ik pas naar, uh, naar een andere winkel komt u ook wel eens spullen brengen? Ik bedoel, het, het oude bed waar uw dochter is uitgegroeid. Heeft u dat ook naar de kringloopwinkel gebracht? Ja, ik ga het eerst wel even kijken of ik het uh, in de familie ergens kan. Uh, kan uh, ja, of iemand het wil hebben. En als niemand het wil hebben, dan, uh, dan breng ik het naar het kringloop toe. Het lijkt wel een, uh, een compleet warenhuis hier. Uh, stoelen, banken. Eens even kijken hoor. Uh, serviesgoed, gordijnen. Elektrische apparaten zelfs, uh, heb ik gezien. Hier wat mandjes... Uh, met wol. Deze computers uh, bijvoorbeeld, Huub Kwekkerboom van Kringloopwinkel 2Switch. Die doen het er gewoon nog, anders staan ze hier niet, neem ik aan. Die computers werken prima. Ja. En er zit zelfs garantie op. Ja, er zit ook gewoon uh, drie maanden garantie op deze computers. Dus ze kunnen ook gewoon bij problemen kunnen ze hiermee terugkomen. Nou, allemaal spulletjes die, uh, die een tweede leven krijgen. Dus even kijken, nog een stukje door de winkel lopen. Hier een uh, verdiepingje hoger. Even een schuine loopplank op en dan zie ik kleding. Heel veel kleding. Een heel breed assortiment. Ja, dat klopt. Dat is ook een belangrijk, uh, een belangrijk stuk van de kringloopwinkel, de kleding. Ja, directeur van de branchevereniging Kringloopwinkels, Leonie Rijndus. U vertegenwoordigt 180 kringloopwinkels verspreid door het hele land. Um, die omzet van de kringloopwinkels die groeit door de recessie. Wat is de omzet zo van die 180 kringloopwinkels? De omzet van de 180 bij ons aangesloten leden is rond de 75 miljoen in 2011... Is dat veel, is dat groeiende? Ja, dat is uh, licht uh, groeiende. Wij zien uh, een uh, groter publiek, ook een breder publiek uh, in onze winkels. Dus uh, je kunt zeker zeggen dat de belangstelling toeneemt. Want je moet natuurlijk zeggen, kijk, als je naar de prijsjes kijkt... laten we hier eens eventjes een willekeurig uh, artikeltje pakken op, uh, op de kinderafdeling. Uh, 4 euro voor zo'n uh, muziekinstrumentje. Um, je moet natuurlijk wel veel spulletjes verkopen voor die, uh, voordat je 75 miljoen hebt opgehaald. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel spullen die allemaal hele kleine prijsjes hebben. Dus er moet veel verkocht worden. Dat klopt. Ja, durft u de stelling aan dat tegenwoordig vrijwel iedereen tweedehands spullen bij de kringloopwinkel koopt? Nou... Iedereen, maar wel heel veel mensen. Mensen schamen zich er al lang niet meer voor. Vinden het juist heel erg leuk om te vertellen dat ze een, een tafeltje hebben gekocht wat uh, heel retro en heel hip is. En wat ze opgeknapt hebben. En uh, nee, het is absoluut uh, uh, heel hip geworden. Ja. Nu ziet u dus uh, groei van het aantal bezoekers. Publiek wordt breder, uh, zegt u al. Uh, maar ja, goed. Uh, je moet niet alleen mensen hebben die spullen komen kopen, maar ook mensen die spullen komen Brengen. En daar stokt het op dit moment. Ja, ik denk dat een aantal van onze leden problemen heeft met, zoals wij dat noemen, de inbrengkant. Dus dat is echt, uh, ja, dat, dat is echt wel. Uh, het heeft te maken met de crisis. Mensen doen langer met hun spullen, dus er komen gewoon minder spullen binnen. Dat is ook een van de redenen waarom wij aanstaande zaterdag, op de Nationale Kringloopdag, met name daar de nadruk op leggen. Dus op de inbrengkant, zorg dat je zoveel mogelijk spullen naar de kringloopwinkels brengt. Ja, dus mensen blijven nu wat langer op hun misschien wat versleten bank zitten. Ja, dat zou kunnen. Dus er wordt ook veel meer gerepareerd bij kringloopwinkels. Heel veel van onze leden hebben ook een reparatieafdeling. Ja, nou, geen doldwazen. dag hier in de kringloopwinkel. Mensen druppelen wel binnen. Maar ze kunnen hier nog gewoon rustig op hun gemak snuffelen... tussen spulletjes die een tweede leven krijgen. Tot zover Arnhem. Het staat genoteerd in mijn agenda. De Nationale Kringloopdag morgen. Bijdrage was dat van Roy Heerkens. Straks, de spanning in Srebrenica loopt op door de burgemeestersverkiezing. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag. 1969. En nu something completely different Monty Python's flying circus. Deze dag, 1969, was de allereerste aflevering... van het legendarische Monty Python's Flying Circus te zien bij de BBC. Acteur Serge-Henri Valken figureerde ooit... u weet het nog misschien nog wel, uh, in een reclamespotje met het meest opvallende lid van Monty Python. Uh, hij was de man die door John Cleese uit een telefooncel getrokken werd. Maar hij was vooral groot fan. Mondreclame. Hè? Nou, dat moet je zien, het is nu iets, iets zo geks op tv. Nou, oké. Okay. En... Ik was fan. Right, I've got some of your prescriptions here. Yeah. Uh, who's got the pox? Come on, who's got the pox? Who's got a boil on the bum? Het is een goed voorbeeld dat je uh, humor, als je dingen doet die eigenlijk uh, om te lachen zijn, moet je dat heel, heel serieus doen. Als je lollig gaat doen, dan werkt het niet. Het, het, het, het is nog steeds even leuk nu, als je het ziet, dan dan uh, 30 jaar geleden. Hallo again. I'm talking to some of the users of hieroblau here in Amsterdam to see what they think about it. Hallo. Hallo. Hallo everyone. Now you use hieroblau. What? You use hieroblau? No, I don't. I'm sorry. Hieroblau. Ja, nou ja, goed. Je je doet een screentest. Je wordt gebeld. En dan moet je, meneer uh, John Cleese. Als je met grote namen mag werken, dan zie je dat die mensen net zo gespannen en nerveus zijn. Als jij bent, want ze moeten werken, ze moeten hun salaris waard Ze moeten zorgen dat het ook geestig wordt. En um, Dus het, die wa hij was gewoon een van, van ons. Do you blauw? Heroblau? Yes. And what do you think of it? What? What do you think of Heroblau? Is it good? Uh, well, uh, let me tell you. On the one hand, it's very easy. Yes or no? Yes. Do you recommend it? Yes, I do. Is it wonderful? Yes, it is. Right. Well, there you have it. Hidoblau. Well, absolutely wonderful. En uh, het was zo gezellig dat uh, ik in mijn uh, jonge onschuld. daarna een brief gestuurd heb naar John Cleese. Uh, om te vragen of hij ooit in een film of zo. Uh, een klein rolletje had voor mij. Of hij dan uh, hè, even uh, zou bellen of zo. Nou ja, goed, uh, idioot. Maar ja, goed. Het was zo gezellig dat. Dan doe je dat soort dingen. Uh, inderdaad, ik kreeg een brief terug. Uh, die is er, sorry. En uh, dat hij het, het ook gezellig had gevonden. Et cetera, et cetera. En inderdaad, als er ooit iets voorbij zou komen... zou hij het niet nalaten om mij te bellen. En dit. Nou, dat is dus nooit gebeurd. Maar ik heb die brief uh, ingelijst. En hij uh, heeft zeker 15, misschien wel 20 jaar in mijn keuken gehangen. Ja...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 Just don't go Friday on my mind van de Easy Beach. Ja, probeer die maar eens uit je hoofd te krijgen de rest van de dag. Het is 10 minuten voor 10. U luistert naar de KRO op Radio 1. Zondag wordt er in Srebrenica een nieuwe burgemeester gekozen. Een historische verkiezing, want voor het eerst na de oorlog in Bosnië... kan nu een Servier aan de macht komen. Goedemorgen, correspondent Mitra Nazar vanuit Belgrado, Net terug uit Srebrenica. Goedemorgen. Ja, hoe baanbrekend zou een Servische burgemeester in Srebrenica zijn? Nou, best behoorlijk baanbrekend. Uh, we kunnen ook, uh, ons natuurlijk allemaal die beelden van de, van de val van Srebrenica in 1995 herinneren. Ja. Uh, waarbij uh, 7000 tot 8000 uh, mannen en jongens uh, van uh, moslim afkomst uh, door, uh, door de, de, de Servische-Bosnische legerleider Mladic uh, om het leven werden gebracht. En later dus ook. Uh, ...tot een genocide bestempeld, hè, die massamoord. Uh, nou, die man zit uh, veilig achter slot en grendel in Den Haag. Maar uh, ja, in Srebrenica gaat het leven uh, gewoon door. En daar wonen inmiddels uh, meer Serviërs dan, uh, dan Bosniakken, zoals we ze noemen, die Bosnische moslims. Ja. Um, en ja, een, een, een, een uh, Servische burgemeester zou indirect betekenen dat uh, de burgemeester van Soprenica uh, de genocide ontkent. En uh, nou ja, dat is onacceptabel voor uh, de Bosnische moslimgemeenschap. Uh, wat ook uh, volkomen begrijpelijk is, uh, uh, volgens mij. En uh, ja, wat, wat dat zou betekenen, dat, dat is af te wachten. Die verkiezingen zijn zondag. Uh, het, ja. wordt, het wordt een nek aan nek reed. Ja, Je bent net terug uit Srebrenica. Hoe is de, de, de sfeer daar dan tussen die Bosnische moslims en de Serviërs? Nou, op zich. Uh, ...is die sfeer uh, normaal gesproken redelijk uh, goed. Die mensen wonen naast elkaar, uh, letterlijk ook. Hè. Als je daar de, de hoofdstraat binnen loopt, dan is het ene huis van een Serviër ...en het volgende huis van een Bosniak en dan weer een Serviër. Dus uh, wat dat betreft, uh, 17 jaar na de oorlog uh, leven, ze, leven ze samen. Uh, hè. Ze, zijn, ze zijn niet de beste vrienden, maar uh, het zijn wel buren van elkaar. Dus Ze zeggen op haar gedag en hebben in principe geen problemen met elkaar... Maar wat ik daar uh, veel hoorde, is dat sinds die campagne is begonnen voor het burgemeesterschap, ja, dat het uh, wel lijkt alsof het de etnische spanningen weer een beetje op scherp zetten. En uh, je voelt het in de lucht, hoorde ik veel mensen zeggen. Hè, dat uh, wordt nog wel gedacht gezegd, maar er is toch een, een, uh, ja, opnieuw een segregatie gaande... Uh, door, uh, nou ja, door die campagnes van beide kandidaten die het uh, allebei behoorlijk hard spelen. En, uh, het hele dorp hangt vol met verkiezingsposters. Kijk, normaal gesproken als je daar komt, dan, dan kun je het onderscheid niet maken tussen een Bosniak of een Serviër. Ze dus, uh, zien er hetzelfde uit, ze spreken dezelfde taal. Um, maar nu zie je dus uh, uh, zie dat wel, omdat ze we allemaal verkiezingsposts voor hun ramen hebben hangen. Ja. Uh, dus op zich het is weer is is is niet niet, niet super gespannen, maar uh, je voelt het wel. Je voelt het wel, niet gespannen en uh, uh, geweld. Ja, dat is nog dat is niet, niet, nee. niet aan de orde voorlopig. Nee, in dat is geval. absoluut niet aan nee. de orde. Ik denk ook dat dat uh, hè, dat is sinds de oorlog ook, ook niet echt, uh, echt meer gebeurt daar. Uh, alle ogen zijn ook altijd op Serenita gericht. Dus uh, de gevoelens, onderdrukte gevoelens die er zijn, die, die, ja, die worden, worden wel onderdrukt uh, ja. um, om die spanningen niet uit te laten escaleren daar. Ja. Zeg, en die Servische kandidaat, wie is dat eigenlijk? Ja, dat is uh, Vesna Kočević, uh, een, vrouw, een vrouw van, van, de, van de grootste Servische partij in uh, Republika Srpska. Dat is het gebied waar de Serviërs uh, in Bosnië uh, vooral wonen. En die partij wordt, uh, wordt geleid door uh, Murad Dodik. Dat is uh, de bekende uh, president daar... die, uh, die stelselmatig uh, openlijk uh, spreekt... Van, van, uh, dat de genocide daar niet heeft plaatsgevonden. Mm -hmm. Daar kennen we hem vooral van. Nou, zij is, is, is alleszins minder uh, hard daarin. Ik heb haar gesproken. Ze is iets milder en lijkt het wel... Wat zij zegt is: het uh, ze is heel sympathiek. Ik heb een leuk gesprek met haar gehad. En, en ze zegt: niemand moet bang te zijn als ik aan de macht kom. Hm. Kom, want, uh, want ik, ik zal burgemeester zijn voor alle burgers van Verbreenica. Nou, maar wat gaat er gebeuren als zij straks openlijk de genocide gaat ontkennen? Als burgemeester? Ja, dat, uh, ja, dat, dat is. Kijk, de Bosnische moslims uh, zien haar al als iemand die de genocide ontkent. Uh, want zij is van de Partij van Dodik. Dus die partij ontkent de genocide en dat is onacceptabel. Hè. De, de Bosnische moslimkandidaat uh, Durakovic zegt ook... het is onacceptabel dat zij burgemeester wordt. Uh, dus haar milde retoriek uh, maakt in deze vrij weinig uit. Uh, hè. Het, het zal een Servische burgemeester worden die uh, de genocide in twijfel trekt. En dat, uh, en dat is... Uh, ja, dat, dat kan veel gevolgen hebben. Het kan bijvoorbeeld tot gevolgen hebben dat veel Bosnische moslims uh, uh, vertrekken mm -hmm. en daar niet meer uh, willen leven. Ik heb zelfs mensen horen zeggen dat ze bang zijn dat het uh, herinneringscentrum uh, Potachari, uh, waar, uh, uh, uh, waar de massamoorden uh, hebben plaatsgevonden en ook waar de oude Dutch Pet Base is, uh, dat herdenkingscentrum. Mensen zijn bang dat, uh, dat onder een Servische burgemeester dat dat misschien gesl gesloten wordt. Ja. Ja. Wie staat er het beste voor om te winnen zondag? Ja, uh, het is echt een nek aan nek race, wat ik net al zei, 50-50. Kijk, wat, okay. wat uh, de moslimkandidaat uh, moslim heeft gedaan de afgelopen maanden is heel hard campagne gevoerd. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat er extra uh, stemmen, uh, extra kiezers voor hem naar de ja. te komen zondag. En mensen die uh, elders in het land wonen en die, uh, uh, ja, die alsnog het recht hebben om daar te komen stemmen. Hij heeft zelfs bussen ingezet uh, om te zorgen dat... Het, het, het toch een 50-50 is gekomen. Ja. Uh, zo is de stand op dit moment. Oké, okay, een nek en nek, aan nek reis dus. Spannend. Ja, dankjewel. Ja. Mitra Nazar vanuit Belga. Door over de burgemeestersverkiezing in Srebrenica. Wij gaan naar het nieuws van 10 uur. En, we, en daarna zijn we bij u terug met de HBO-raad. Die eist onmiddellijk duidelijkheid over de chaos... rond het afschaffen van de lang studeerboete. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. KRO. Morgen in Trotskamerbreed. Ik heb campagne gevoerd met één belofte. De politieke stand van het land. Namelijk dat ik niet alle beloftes waar zal maken. Over oude politieke vrienden. Mark Rutte die eigenlijk een partij van de arbeider is in, uh, in de naadpak. En nieuwe politieke posities. Ik mag toch tenminste hem erop wijzen dat de broekte die aantrekt wel heel groot is. Luister morgen van 11 tot 12. Trotskamerbreed. Radio 1. Het nieuws...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 Lees voor het kopen van inhibin de aanwijzingen op de verpakking. Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen... kijken op werken bij BDO.nl. Wordt u wel eens wakker van spierkramp? Kijk op spierkramp.nl. 239 euro. U zult wel denken... waarom begint dit spotje met 239 euro?